Eén van de twee bestuursleden van zorginstelling Novo stapt op. Volgens de Raad van Toezicht is in onderling overleg besloten... dat bestuurder Jaap van der Pol op 1 september weggaat. Volgens Novo was het draagvlak voor de bestuurder... binnen en buiten de organisatie te klein geworden. In een instelling van Novo in de Groningse plaats Onnen... stierf vorig jaar een verstandelijk gehandicapte vrouw... nadat vier personeelsleden haar met geweld tegen de grond hadden gedrukt... in een poging haar te kalmeren. Het tehuis werd in mei gesloten.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 De Europese Unie schort nog niet alle hulp aan Egypte op, zoals onder meer Nederland wilde. Wel hebben de ministers van Buitenlandse Zaken besloten dat er voorlopig geen vergunningen meer worden gegeven... voor het leveren van wapens en ander militair materieel aan Egypte. Het verlenen van financiële hulp wordt opnieuw tegen het licht gehouden. De EU-ministers zeggen dat ze willen voorkomen dat het toegezegde geld in verkeerde handen valt.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 Langs de lijnen met Henry Schut. Goedenavond. Het was even slikken en ook schrikken voor het handbalverbond. Het teruggeven van de organisatie van het EK van vorig jaar leverde een boete op van 550.000 euro. Zometeen de voorzitter van het handbalverbond over de gevolgen daarvan. Andere zorgen zijn er voor motocrosser Jeffrey Herlings... de kerstverse wereldkampioen in de MX2-klasse. Hij zit werkeloos thuis met een gebroken schouderblad. Het gevolg van een valpartij bij de Grand Prix van België. Herlings baalt, maar weet dat de sportieve gevolgen zeer beperkt zijn. Tot nu toe wij kwijt weinig besturen gehad dit jaar. Uh, maar ja, gelukkig, gelukkig nu, nu dat ik de titel al binnen heb... in plaats van uh, bewijs van halverwege het jaar. Ook vanavond zijn er weer wedstrijden in de playoffs voor de Champions League. Onder meer met Dirk Kuyt, met Vene Badje tegen Arsenal. Frank Wielaert, hoe gaat het met de Turken en de Engelsen. Nou ja, de eerste helft was niet echt heel erg fraai, zal ik maar heel voorzichtig zeggen. Fenerbatje kwam na dus toch een heel sterk opzetten. En dan, toen viel de goal na 51 minuten aan de andere kant. Kieran Gibbs zorgt ervoor dat Arsenal in Turkije voorstaat met 1-0. Morgen is het de beurt aan het kleine broertje van de Champions League... de Europa League, met Feyenoord en AZ in de playoffs. Feyenoord kan de wedstrijd tegen Krasnodar... Goed gebruiken om de slechte competitiestart te vergeten en om iets goed te maken. Ja, vorig jaar hebben we de kans niet weten te benutten. We krijgen nu voor de tweede keer de kans. En uh, ja, alles is gericht om de poolfase te halen. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Verder praten we weer bij over de EK's van het hockey en de paardensport. In Denemarken zijn de Europese kampioenschappen springen en dressuur begonnen. En vooral op dat laatste onderdeel heeft Nederland een naam hoog te houden. Maar een titel in de landenwedstrijd is volgens de bondscoach Wim Ernest... nog lang niet zeker na de eerste dag. Uh, er is nog niks, nog niks uh, beslist, maar om... Uh... Ja, een medaille te halen moeten we wel optimaal kunnen presteren morgen. Tot 11 uur, aflevering 10.545 van Langs de Lijn. Een forse boete dus voor het Nederlands Handbalverbond. 550.000 euro moet de bond betalen... voor het teruggeven van de organisatie van het EK voor Vrouwen. Dat was vorig jaar. Tjark de Lange, voorzitter van de NHV. Goedenavond. Goedenavond. Hoe erg bent u geschrokken van dat nieuws? Nou ja, moeten we betalen, zover is het nog niet. De eerste uitspraak is er. Dat, en dat is inderdaad een forse boete. Verbijsterend het ook, vinden wij ook. Maar het is nog niet zover dat we het ook moeten betalen. Er is nog een beroepsmogelijkheid. We hebben verder internationaal natuurlijk ook nog wel wat beroepsmogelijkheden. Dus er stroomt nog heel wat water door de Rijn... voordat er überhaupt iets betaald gaat worden. Ja, maar goed. Als dat ja, al zo is. Ja, de uitspraak is daar, maar u heeft dus een goed gevoel over het vervolg. Nou, het is wel een hele hoge boete. En het is ook, ja. um, er is ook geen jurisprudentie ook over, ook niet binnen de EAF, de Europese handbalorganisatie. Um, dus er, is hier, er wordt hier wel een precedent geschapen, ja. Ja, want dit betekent dus, want u zegt het al, er is geen jurisprudentie over. Die Europese bond die die uitspraak heeft gedaan, die kan dan zomaar bedenken. Had het ook 50.000 euro kunnen zijn, of bij wijze van spreken 5 miljoen? Ja, zoals dat nu eruit komt, had dat inderdaad beide bedragen hadden ook zo kunnen zijn, ja. ja. Wij begrijpen ook niet waar die 300.000 300 euro boete wordt er dan gegeven, maar die vandaan komt. Die is ook uh, voor ons, wat ons betreft, ook als we kijken in de regelgeving, volledig uit de lucht gegrepen. Ja. Enig idee dan wat die Europese bond hier nou mee wil. Want ik neem aan dat ze weten dat u het geld niet heeft op het moment. En dat daarmee het handbal in Nederland gewoon in gevaar kan komen. Kijk, officieel heeft de EAS uh, de uitspraak over deze kwestie voorgelegd aan, hun, uh, uh, aan een commissie. En die commissie is met een uitspraak gekomen en de, de bestuurslagen van de EAS zeggen dat ze daar niet bij betrokken zijn. Omdat ze de commissie onafhankelijk tot een uitspraak uh, uh, hebben laten komen. Dus en dan... wat de EAF daarmee beoogt, dat begrijp ik dan ook niet helemaal. Nee, maar en is die commissie dan ook verantwoordelijk voor dat belachelijke bedrag? Of is dat dan wel weer ja. de bond? Ja, ook dat. Dat is die commissie? Ja, dat is die. Dus uh, de, wat ik al zei, bedoel, uh, hier gaan we natuurlijk zeker beroep tegen aantekenen. Dat kan ook. Dan kunnen we ook internationaal nog bij het, uh, in Zwitserland bij het KAS in beroep. Ja. Dus uh, voordat, uh, voordat we ons echt zorgen gaan maken, dan, dan zijn we wel weer een stap verder... Uh, feit is natuurlijk dat wij het wel zorgwekkend vinden dat een, organisatie, een Europese handelorganisatie tot zo'n besluit kan komen uh, en met name ook dat zo'n commissie tot zo'n besluit kan komen waarin uh, er eigenlijk op geen enkele manier is gekeken waarom het NAV dat uh, nee, want, want dat nog even in, in herinnering gekeken. roepend, want dat zal niet iedere luisteraar weten. Hoe is dat gegaan vorig jaar? Niet zonder slag of stoten. Dat teruggeven. Uh, de van de NAV het NAV is zich in 2007 ingeschreven voor dit toernooi. In 2011 heeft de EAF toen ons gevraagd, of eerder al in 2010 heeft de AIF ons gevraagd of wij alsjeblieft in 2011 ook toernooi voor de, uh, voor de meiden onder 19 konden organiseren. Dat hebben wij toen ook gedaan. Nou, daar hebben we toen een enorm verlies op geleden. Vandaar dat het bestuur heeft toen heeft gezegd: van ja, weet je, als wij zo'n enorm verlies hebben geleden op dit toernooi en we, we, we zitten allemaal met een slechte balans, dan gaan we niet nog eens een groot risico nemen door nog een toernooi te organiseren. En dat, is, he, dat heeft geleid tot het besluit om het er terug te geven. Ja, daar bent u toen in eerste instantie al mee gestraft... doordat de Nederlandse vrouwen niet meer mochten meedoen aan het EK van 2012? Ja absoluut. ja, absoluut. En dan komt Zwaardig dit er nog van. achter. Had u überhaupt nog iets verwacht? Nou, eigenlijk in eerste instantie niet... Uh, maar toen bleek dat er toch ongelooflijk veel druk kwam vanuit de Oost-Europese landen... om dit uh, niet zonder slagafstoot aan de organisatie voorbij te laten gaan. En, um, en dat merken we de laatste tijd wel vaker... dat er vanuit de Oost-Europese landen een enorme druk op de West-Europese landen wordt gezet. Ja. Is het nu zo dat u nu gewoon formeel in beroep gaat... en dan eventueel daarna nog naar het kassen, want dat zal dan wel zo ongeveer het eindstation zijn... Of ja. bent u nu ook al aan het informeren door gewoon maar eens te bellen met deze ofgene... en te vragen we waar dit vandaan regel, komt? En... Wij hebben natuurlijk regelmatig contact met de AIF en Daar hebben we natuurlijk al lang over gesproken. Uh, wat ik al zei, uh, de officieel is dit een, is, is een onafhankelijke commissie. Uh, dus uh, daar da, da, da wilden de bestuurslagen van, van de EHF verder niets over zeggen. Nu is de uitspraak daar. En uh, onze leden kunnen er natuurlijk zeker van zijn dat wij alles in het werk zullen stellen... om ook binnen de bestuurslagen van de ERF duidelijk te maken... dat we dit in een ledenorganisatie toch wel een enorme uh, aanslag vinden. Ja, maar dat moet, begrijp ik, allemaal nog beginnen. Want het nieuws is nog vers. Het uh, nieuws, ik hoor het vanmiddag ook. Ja. Wat, wat gebeurt dat er nou... Ik heb het eerder op de site dan wij het gehoord. <laughs> ja, dat is meestal bij dat soort dingen, Ik geloof. geloven. Ja. Uh, het gaat om 550.000 euro. Um, er is een schuld, geloof ik ook al, hè, bij de bond? van nou, we een... hebben dus we hadden vorig jaar een negatief eigen vermogen. Ja, precies. Ja. Eind 2011, eind 2012 hebben we daar al een heel groot gedeelte van neergelopen. En op dit moment is het zo dat, uh, dat we de bond ja, behoorlijk financieel gezond hebben. Ja. En dat willen we graag zo houden. Dat is geld van onze leden. Dat proberen we op een hele goede en hele degelijke manier te beheren. Voor onze clubs. En, uh, en dat zullen we hiermee ook doen. Wat, en, uh, maar wat is nou het gevolg als u dit uiteindelijk toch moet betalen? Ja, maar dat zijn we niet aan nou, ik wil ik toch graag het weten, want het is wel aan de orde. Om... Uiteindelijk is het zelfs zo dat de EAF al wel heeft gezegd: welk bedrag er ook uitrolt, uh, wij zullen altijd een betalingstermijn kiezen ...waarbij, uh, en in overleg met het NRV vaststellen waarbij de NRV uh, zeker niet uh, financieel in problemen zal komen. Oké, okay, dus u, u, u kan dan bijvoorbeeld een betalingstermijn krijgen van een jaar of tien? Vanuitlopen. Want ik ja. wil dat geld niet betalen. Dat is geld van onze leden. Dat vind ik, ik bedoel Dat hebben we met elkaar bijeengebracht om voor te handballen en niet om boetes voor te betalen. Ja, maar ja, goed. Het is wel een de orde van de dag. Hè? Ik bedoel, deze uitspraak ligt er. U gaat in beroep. Maar ja, in dat beroep ja. kan hetzelfde kan het antwoord komen. Theoretisch is dat mogelijk, maar praktisch acht ik toch dat onze juristen. En, en, en we hebben gelukkig binnen de Handelbond voldoende juristen die, uh, die daar heel erg actief bij zijn. toch zeker in staat zullen zijn om een, uh, een, om, om een boete die het nergens op gebaseerd is, uh, naar beneden te krijgen. Ja, oké. Okay. Uh, ik wens u veel succes alvast daarmee. Uh, toch nog één dingetje. Uh, is het dan al met al. Ja, het is een beetje gissen, maar is het al met al geweest om. Misschien mogelijke andere landen die dit soort uh, zaken van plan zijn... dan schrik aan te jagen, zo'n hoge boete? Zit dat er dan achter? Ja, alles is mogelijk. Ja. Ja, alles, alles is mogelijk. Is mogelijk ja. En wat u betreft is de zaak nog lang niet voorbij? Wat ons betreft is de zaak nog lang niet voorbij. Oké, okay, Tjaak de Lange, de voorzitter van het NHV. Dank en succes. Ook dank. Dag. Bij het EK-hockey in België speelde Nederland vanavond de laatste poolwedstrijd. De mannen van Oranje wel te verstaan, want gisteren deden de vrouwen dat al. Polen was de tegenstander, Gerard de Groot. Dat was eigenlijk, net als bij de vrouwen, een wedstrijd om... we moeten heel eerlijk zijn, helemaal niets. Want de mannen waren al eh, zeker van de eerste plaats, net als de vrouwen ook gisteren. Eh, dan is het dan wel zo dat je dan in een soort flow wil blijven... Hè, als Nederlands team op weg naar de halve finales. Is dat gebeurd? Ja, dat is wel gelukt, mag je <laughs> zeggen. Het, het werd 12-0... 1-0 was het met de rust. Dan denk je van, nou ja, gaat moeizaam tegen die Polen. Die hadden hun tweede doelman opgesteld, Pakanowski... Die mocht ook een wedstrijdje meedoen bij dit Europees kampioenschap. Maar na de rust kreeg hij er zoveel <laughs> zo om zijn oren... dat hij bij 7-0 achterstand eruit werd gehaald. En eerste doelman, Matushak, erin kwam. Nou, die liet er ook nog vijf door. 12-0 was het. Nederland kwam net niet aan het record van het Europees kampioenschap hockey. Dat stamt uit 1970 in Brussel. Toen werd er nog op gewoon natuurgras gehockeyd. En toen won Spanje met 13-0 van Malta. Daar kwam Nederland niet aan. De doelpuntenmakers van Nederland, nou, ik zal ze niet allemaal... 1 voor één opnoemen, want dan zijn we tot 11 uur bezig vanavond. Kemperman maakte er vier, Tim Jennetskens drie. Jonker 3, Van As 1 en Hertzberger 1, 12-0. Ja, wat moet je er verder over vertellen? Alleen maar dat Nederland, je zei het al, in die flow blijft op weg naar de halve finale. En die gaat tegen Duitsland. Jazeker, een originele Nederland-Duitsland vrijdag om 6 uur hier in Boom bij het Europees kampioenschap voor de halve finale van de Europese strijd titelstrijd hier in Boom. België speelt om half negen vrijdag tegen Engeland, want het was vandaag eigenlijk België dag. België speelde speelden 2-2 gelijk tegen Spanje, haalden de halve finale en het stadion ontplofte. Ik moet zeggen, er is een, een soort hockeyvirus ontstaan hier uh, in het uh, schitterende opgebouwde stadion. Uh, een tijdelijk stadion, maar het schiet er allemaal perfect uit. En er zitten duizenden, duizenden doldrieste Belgen op de tribune die hun ploegen... Aanmoedigen, Want ook de vrouwen staan in de halve finale. Dat gaat morgen gebeuren. Om zes uur België tegen Duitsland in de halve finale. En om half negen de Nederlandse vrouwen tegen Engeland bij het Europees kampioenschap hier in Boom. Wie is bij jou bij de mannen de favoriet nu, Gerard? Je hebt alle poolwedstrijden gezien. Nederland, Duitsland, België of Engeland? België. Ja? België is denk ik de favoriet. Ja, voor het thuispubliek, ik zei het al, het is een doldrieste bende hier. En uh, ja, Nederland moet tegen Duitsland altijd een uh, wedstrijd uh, met uh, veel uh, ja, harde kanten eraan. Nederland wint meestal op een hockeytoernooi als ze Duitsland treffen in de halve finale van hm. de Duitsers. Dat is eerder gebeurd in 1973 uh, toen Nederland wereldkampioen werd. In 1990 toen Nederland wereldkampioen werd bij de Olympische Spelen van Peking toen Nederland weliswaar de finale daarna verloor... maar wel Duitsland in de halve finale pakte. Dus die Duitsers, die herinneren zich dat wel, die zullen er tegenaan gaan. Maar ik denk dat België hier voor het thuispubliek het meest gemotiveerd is... om die Europese titel binnen te halen. Gerard de Groot, dankjewel. Aanstaande vrijdag dus de halve finales bij de mannen... en morgen die bij de vrouwen. We gaan naar de play-offs voor de Champions League. Gisteren de vijf wedstrijden, vandaag vijf wedstrijden... met toch als belangrijkste, mooiste affiche... Fenne tegen Arsenal. Frank Wielaert. Ja, en uh, daar is uh, sinds de 1-0, e die ik uh, net in het begin van de uitzending heb gemeld, uh, wel het nodige gebeurd. Met name in het voordeel van Arsenal, dat inmiddels op roze zit voor de return straks in Londen. Ramsey heeft namelijk naar ruim een uur voetballen. 2-0 gemaakt. Dus de ploeg met kuit in de basis. Venderbatsje dik in de problemen in het eigen stadion. Schalke tegen Paok Saloniki. Schalke in de eerste helft. Een ware omsingeling van de, de goal van de Grieken. Dat leverde slechts één doelpunt op. Van Farfan. Na rust is het veel meer een wedstrijd die heen en weer gaat. En het heeft met nog een dikke kwartier te spelen. De 1-1 opgeleverd opge van een oude bekende, Miroslav Stoch. Oudspeler van FC Twente, maakt 1-1 voor de ploeg van trainer Huub Stevens. Tegenwoordig daar Pauk Saloniki het uitvak. Volledig helemaal bommetje vol met Grieken. Ging volslagen uit hun dak. Dan de derde wedstrijd, Dynamo Zagreb tegen Austria Wien. Daar gebeurde heel lang helemaal niets in Kroatië. 69ste minuut, toen werd het 0-1. Voor de Oostenrijkers, Leo Vatsch maakte de goal. En zojuist heeft Dinamo Zagreb daar een rode kaart gekregen. Dus ook nog met zijn tiene. En thuis 1-0 achter tegen de Oostenrijkers. Stewa tegen Legia Warschau. Daar is het 1-1. Pio Vakari 1-0 voor Steowa. Maar na 52 minuten Legia Warschau met de gelijkmaker. Ook zij zitten dus uitstekend op dit moment in die uitwedstrijd in Boekarest. En Ludo Gorets, de Bulgaren, tegen Basel. Die dachten heel even heel goed te zitten. Hebben het heel moeilijk tegen de Zwitsers. Kwamen op 2-1 voor. Dat dan weer wel. Via Stojanov, maar in vier minuten tijd via Saleh. En Sio maakt Basel 3-2 in Bulgarije. Nou, dan ben je volledig op de hoogte. Oh nee, dat is nog niet helemaal, want er valt zojuist een doelpunt... voor Austria-Wien. Dus die staan inmiddels op 2-0... tegen de 10 van Dynamo Zagreb. NOS langs de lijn. Tot 11 uur met sport en muziek.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 Veel meer jaren tachtig dan ABC kun je het eigenlijk niet krijgen. All of my heart was dit. Op de eerste dag van de landenwedstrijd van de EK Dressuur in Denemarken... kwamen namens Nederland Daniëlle Heikoop en Hans-Peter Minderhout in actie. Nederland heeft nog zicht op een medaille. Maar de bondscoach Wim Ernest had op meer gerekend. We hadden natuurlijk wat meer verwacht van beide combinaties. Ze maakten eigenlijk wel een goede indruk. Maar omdat ze toch wat, in een paar onderdelen wat foutjes in een proefsloop kregen ze wat minder punten dan we normaal voor hun gewend zijn. Maar goed, dat is uh, de sport, dat is de wedstrijd, moet altijd nog gebeuren. Dus uh, laten we hopen dat morgen uh, het kwartje wel naar de goede kant valt bij de andere twee combinaties. Uh, Geloof je als je bent uh, om de pas een fout bij Daniel Heikoop. En ook bij de uh, traversalen in Galop zagen we een onregelmatigheid. En bij Hans Peter, ja toch eigenlijk vreemd bij het, uh, het halt houden, achterwaarts gaan. En uh, een, een fout, dat mag toch eigenlijk niet voorkomen. Nou, het zou je verwachten op dat niveau. Uh, maar we weten van Romer nog dat hij daar wat moeite mee heeft met dat onderdeel. Omdat de voorbereiding daar meestal wat moeilijk is met het halt houden. En als je dat niet goed, eh, niet goed kunt uitvoeren, omdat, dan is het moeilijk om daaruit goed achterwaarts te gaan. En dat, ja, dat is bij nog wel eens een keer een probleem. Vandaag jammer genoeg ook. Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië, dat zijn toch de landen waar het wat betreft tegenstand van Nederland om gaat. Uh, morgen komen de zwaarste troeven van uh, elk land uh, in, in de ring. Wat verwacht je? Hebben we een uh, podiumkans? Nou, ik denk dat het nog steeds zo is, ja. ja, ja maar goed, het moet morgen, zoals ik al zei, gebeuren... laten we hopen dat onze twee topperuiters... Eh, dat die het eh, wel het optimale uit hun proeven kunnen halen. Eh, ja, en dan moeten we de andere landen ook nog goed rijden. Dus het eh, is nog niks, nog niks eh, beslist. Maar om eh, ja, een medaille te halen... moeten we wel optimaal kunnen presteren morgen. Edward Gal, kan die hier eh, vrij onbevangen rijden? Want het is natuurlijk voor Adelinde... Na een wat langdurige afwezigheid, haar paard had hartritmestoornissen, is daarvoor behandeld met succes. Is op het laatste moment geschikt bevonden om naar dit Europees kampioenschap af te reizen. Is het voor haar een grotere druk, ook als titelverdelers? Nee, die hebben, dat zijn allebei professionals. En die zijn zo goed om om te gaan met druk, dat hebben ze natuurlijk in de loop der jaren geleerd. Dus daar heb ik geen enkele, uh, uh, ja... Ik zult er alle vertrouwen in uh, dat ze dat ook goed morgen uh, over de buren brengen. Dus het zijn ja, gewoon topruiters die, die dat moeten kunnen. En uh, die kunnen beide ook onder druk topprestaties leveren. De bondscoach van de dressuur Wim Ernest was dat in gesprek met Ed van der Pent. En die sprak ook met de bondscoach van de springruiters Rob Erens, Die zijn ploeg na een zwak begin ziet terugkomen in de landenwedstrijd. Ja, wel wat, meer, uh, wat positiever uh, beelden. Uh, gisteren het eerste onderdeel, het, het jacht, was natuurlijk ook niet slecht. Maar er waren er eigenlijk nog wel wat foutjes te veel. En uh, ja, dat brengt je toch op een gegeven moment naar een naar negende plek dan. En dan zit je toch ver van, van, van, het, van het beginveld af. Vandaag was het een, een, de proef was weer niet extreem moeilijk naar mijn idee. De uh, bodem was iets beter, want de bodem was gisteren wat losser, wat zwaarder. Dus we bleven op vier strafpunten staan, maar er waren natuurlijk meerdere landen die ook allemaal 0 en 0 en 4 hadden. Dus het verschil is iets kleiner geworden. We zijn nu van de 9e naar de 6e plek gestegen. Maar er moet morgen nog wel wat gebeuren. Kan er, als er wat selectiever gebouwd wordt van Frank morgen nog veel in de uitslag veranderen? Nou, dat denk ik wel. Als je de, de resultaten bekijkt, de, de, de, de aantal strafpunten van, van het eerste land en dan bij spreken tot, tot en met het tiende land... ...is daar geen, uh, geen heel groot verschil en, kijk Als je dus kijkt, alleen al van de, van de vierde plek van Duitsland met ons... ...Duitsland heeft 12 punten zoveel en we hebben 16 punten zoveel. Uh, het hangt er allemaal morgen vanaf van, van wat de proef gaat worden... ...wat de moeilijkheidsgraad is... En uh, ik verwacht wel dat ze daar toch wel op een gegeven moment een beetje uh, een schepje bovenop doen. Om uiteindelijk straks uh, toch een beetje uh, uh, verschuiving in het veld te krijgen. Dat zei Rob Erens, de bondscoach van de Springruiters. Morgen het vervolg van de Europese kampioenschappen paardensport. Het voorportaal van de Champions League. Tien ploegen in actie. Zijn er ook ploegen tussen Frank Wielaert die het niet meer op volgende week willen laten aankomen? Die het nu al willen beslissen? Ja, nou, er zijn er in ieder geval een paar die dat aardig aan het lukken is. Uh, Arsenal bijvoorbeeld tegen Fenerbahce. Die hadden natuurlijk een extra kans... omdat Fenerbahce misschien wel uitgesloten zou gaan worden door het kas. Dat weten ze dan ook wel uh, ergens volgende week. Maar waarschijnlijk dan toch pas na de return tegen Arsenal. Maar die lijkt uh, overbodig te zijn. Want Arsenal staat inmiddels op 3-0. Een penalty Een overtreding van Katlech Katlec op Walcott... En met nog een klein kwartiertje te spelen... Giroud achter de bal, die maakte geen fout. 3-0 dus voor Arsenal in Turkije tegen Fenerbahce. En dat is uh, natuurlijk een... Uh Fikse tegenvaller, zelfs het stadion daar is nu een beetje stil aan het worden. Dat is niet echt gebruikelijk in Turkije. Schalke tegen Paok heeft het bijzonder lastig. Kreeg wel een 100% kans via Heuwedes om stiekem toch 2-1 te maken. Maar dat is er nog niet gelukt. Daar staat er dus nog altijd 1-1. Het gaat goed met de uitploegen tot nu toe in deze ronde bij deze vijf wedstrijden. Basel komt zojuist met nog een minuutje of zes te spelen op 4-2 tegen Ludo Gorets uit Bulgarije. Alle ploegen die uitspelen staan tot nu toe prima voor, met nog een minuutje of vijf, zes te spelen bij de meesten. Motocrosser Jeffrey Herlings kroonde zich twee weken geleden... opnieuw tot wereldkampioen van de MX2-klasse. Herlings deed dat zonder een Grand Prix te verliezen. Hij leek hard op weg om die ongeslagen status het hele seizoen vol te houden. Maar afgelopen weekend kwam zijn bijzondere reeks plotseling ten einde. Bij de grote prijs van België ging het mis met Herlings. Tijdens de kwalificatie best hard te val gekomen... Um, ik kwam ik de leiding overnemen en tegelijkertijd als ik de leiding eigenlijk overnam, viel ik, viel ik in een linkse bocht. En ik viel, uh, viel op mijn linkse schouwer en, uh, in eerste instantie dachten we dat de schouwer redelijk kapot zou zijn. Maar uh, uiteindelijk bleek het alleen uh, een gebroken schouwblad te zijn. Dus kom ik kom er nog redelijk goed vanaf. Ja. Was het een, een technisch foutje of, of hoe raakte je de controle kwijt? Um, ja, ik kwam eigenlijk uh, de leider voorbij rijden uh, in een ander spoor en mijn voorwiel die, die hapte eigenlijk dubbel. Ja, en voordat ik het wist uh, lag ik eigenlijk al op de grond en uh, het was eigenlijk maar een stomme kleine valpartij. Maar uh, uiteindelijk groot genoeg om toch uh, schade aan te brengen. Dat zijn we helemaal niet voor jou gewend hè, dit seizoen. Uh, nee, uh, tot nu toe ik weinig in het gehad dit jaar. Uh, maar ja, gelukkig, gelukkig nu, nu dat ik de titel al binnen heb in plaats van uh, bewijzen van halverwege in het jaar. Had je het meteen in de gaten dat het, dat het goed mis zat? Um, ja, ik, meteen, ik was meteen gestopt. Um, ja, er was nog drie of vier rondes te gaan. Maar uh, ja, ik kon gewoon mijn arm, mijn arm uh, totaal niet meer bewegen. En uh, ja, rechtstreeks uh, de pits in gereden. En uh, ja, daarbij de dokter om hulp, uh, hulp gevraagd. Ja. Ja. Neem je jezelf iets kwalijk? Dat je misschien iets te veel risico's hebt genomen in... tussen aanleidingstekens maar een giet? Ja, ik denk dat dit totaal niet had hoeven te moeten gebeuren. Uh, natuurlijk, uh, er stond niks meer op het spel. Ik had alles al bereikt wat ik wilde. En dan in een ja, stomme kwalificatie, het ga, ik dan eigenlijk, uh, ga ik dan eigenlijk af. En is de rest van het jaar bijna verkeken. Dus uh, uiteindelijk uh, een goede leer voor de volgende keer. En uh, ja, beter tweede of derde aan binnen kunnen komen dan uh, bewijs van dit. Ja, een beetje toch nog de jeugdige overmoed. Ja, natuurlijk nog redelijk bruut. En uh, veel mensen weten dat ik pas 18 ben. En uh, ja, dan wil je maar één ding en dat is winnen. En uh, ik moest en ik zou eroverheen. En uh, dat deed ik ook, alleen uh, wel op mijn gezicht. Ja, je was bezig... Uh, je had, de wereldtitel had je al binnen. Maar je was bezig nog met een record te vestigen. Je wilde alle Grand Prix van dit seizoen uh, winnen. Is dat dan nu een hard gelag? Uh, natuurlijk. Uh, als je... Als je 17 GP's hebt, we hebben er 14 van gehad en je hebt de eerste 14 van gewonnen, dan was het alleen nog even afsluiten. Natuurlijk, Lerup is dan helemaal ja, zand, typisch Nederlands circuit, dus dat had natuurlijk helemaal geen probleem moeten zijn. Dus ja, dan is het ja, gewoon heel erg jammer om dan uh, in de laatste drie GP's ja, uh, het record niet te hebben kunnen breken, gewoon door een kleine stomme valpartij. Hoe lang staat er voor? Um, vier tot zes weken. En uh, ja, ik hoop over vier weken weer terug uh, de motortraining te kunnen aanvatten. Ja, dus je mist in ieder geval dit weekend Groot-Brittannië. Je mist Lierop, neem ik aan dan, op 8 september? Um, ja, natuurlijk. De eerste twee GP's ga ik uh, normaal gezien missen. Uh, of er moet natuurlijk een wonder gebeuren. Maar uh, realistisch gezien mis ik de eerste twee GP's. En uh, ik hoop diep van binnen om er een lichter voor dat we weer terug bij te staan met de laatste ONK. Ik uh, kan natuurlijk niks beloven. Ik ben uh, afhankelijk van mijn blessure... Maar uh, daar gaan we in ieder geval hard voor werken. Ja, de laatste ONK is inderdaad over uh, vijf weken. Nederlandse titel heb je nog niet binnen voor dit seizoen. Dus dat wordt dan uh, het alles of niets doel? Ja, natuurlijk. Ik wil niks, uh, niks forceren. Uh, uh, ik ben nog te, te jong denk, om iets uh, kapot te maken. En dat is het me niet waard voor die Nederlandse titel. Dus uh, als de dokter mij groen licht geeft en het is realistisch... en ik kan zonder pijn rijden, dan ben ik straks sowieso aan de start. Maar als het nog niet genezen is, dan... Uh, Jammer genoeg niet dit jaar. Ja. Maar zelfs bij, bij Lierop zei je net normaal gesproken. Dus, dus heb, je, heb je dat dan ook nog niet helemaal uit je hoofd gezet? Of? Um, eigenlijk van 99,9% heb ik het eigenlijk uit mijn hoofd gezet. Maar uh, je weet maar nooit. Uh, de dokter zei, die gaf me een kleine hint. Hij zei als je alles en alles aan doet dan... Het vroegst wat ik ooit heb meegemaakt, zei zei dat je in drie weken weer. Dus uh, hij zegt het is niet realistisch. Het is bijna niet te doen. Dus je hebt een wonder nodig, maar... We blijven hopen op dat wonder. En dan zou ik eventueel heel misschien een lierder mee aan de start kunnen zijn. Maar realistisch gezien zal ik er niet aan de start staan. Maar ja, wat is realistisch in de topsport? Jeffrey Hellings was dat in gesprek met Sebastian Timmerman. In het matchcenter nog altijd Frank Wielard Frank, we hebben het uh, over Dirk Kuyt gehad... die het met Vene Batje zeer waarschijnlijk niet gaat halen. Zijn de Nederlanders vandaag op de bank of in het veld... die nog wel een goede kans maken op de Champions League? Ja, er zijn er. Uh, nou ja, er zijn er. Ik zou zeggen, er is er nog één die uh, daar een goede kans op maakt. Uh, Venebatsje Arsenal, voor de duidelijkheid, is 0-3. Dus daar is de, de return bijna overbodig. Bij Schalke Pahok zit een Nederlander op de bank, Huub Stevens. En uh, zijn Pahok houdt het tegen zijn voormalige ploeg Schalke... voorlopig keurig op 1-1. Ook daar de uitploeg dus uh, het betere. In ieder geval tot nu toe het betere resultaat. Want dat is natuurlijk lekker. Die uitgoal maken en dan ook nog eens niet verliezen... Die Dynamo eh, Zagreb tegen Austria-Wien, daar geen Nederlanders, maar wel de uitploeg eh, toch verrassend, want Austria-Wien is nou niet echt een ploeg waarvan je zegt goh, Europees, daar herinneren we ons nog een heleboel van. Behalve dat ze kort geleden nog een keertje tegen AZ hebben gespeeld in de Europa League. Maar Austria-Wien staat wel met 2-0 voor tegen Dynamo Zagreb, ook in Kroatië dus. En dan gaan we eerst even langs de mogelijke Nederlanders, want die spelen dan toch bij Ludo Gorets in Bulgarije tegen Basel. Die maken geen kans meer want Ludo Gorets speelt thuis en het is een uitwedstrijdenfeestje tot nu toe. Virgil Misidjan zit daar op de bank. En die kan uh, waarschijnlijk de volgende ronde... of althans de groepsfase van de Champions League wel vergeten. Die zullen het met de groepsfase Europa League moeten gaan doen. En Mitchell Burgzorg die kijkt daarnaar vanaf de tribune. Ook hij is normaal gesproken een speler van Ludo Gorets. Maar vandaag dus even niet. Ze staat met 4-2 achter inmiddels. Dankzij een raken penalty van Cher tegen Basel. Dat zijn uh, volgens mij heb ik alle tussenstanden genoemd. Theo Allegia is 1-1. Dus daar ook Legia Warschau, de uitploeg op een prima uitgangspositie. Vlak voor tijd allemaal. you mm -hmm. met Setfire 2 The Rain. Ronald Koeman had zich de start van het voetbalseizoen wel wat anders voorgesteld. De eerste drie competitiewedstrijden werden allemaal verloren. En dat is een negatief record voor Feyenoord. Mogelijk vindt morgen de ommekeer plaats in de Europa League, in de play-off voor de Europa League. In Rusland is krasnodar dan de tegenstander. Dat is pittig, want het Russisch voetbal is hard opgekomen de afgelopen jaren. Maar toch hoopt Koeman dat zijn ploeg hier de negatieve reeks kan doorbreken.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 Ja, dat zullen twee zware potjes gaan worden. Ja, en voor Feyenoord is de wedstrijd van morgen het eerste Europese optreden van dit seizoen. Het lot zorgde dus dat Krasnodar de tegenstander is. Een loting die volgens technisch directeur Martin van Geel niet slechter had gekund. Nee, daar wilden we niet graag naartoe. We konden tegen 30 clubs loten. Nou, een stuk of 27 hadden we zoiets van... nou, je wint er niet één makkelijk misschien, maar daar zouden we best naartoe willen. Twee had je wat twijfels en deze absoluut niet. Ja, en dan zul je zien dat je, dat je die loopt. Wordt dat een heel moeilijk verhaal? Nou, dat wordt absoluut een uitdaging. Wij lopen voor die uitdaging lopen we ook echt niet weg. Maar in het begin hoorde je wel eens stemmen van... Oh, Krasnodar, als daar Feyenoord zich maar niet op gaat verkijken... of ze maar niet onderschatten. Nou ja, niks is minder waar. Ik hoop zelfs dat Krasnodar ons gaat onderschatten. Hoe noodzakelijk is het voor Feyenoord om, uh, ja, om naar die poelfase van de Europa League te gaan? Eerst maar eens sportief. Nou, sportief is dat uh, erg noodzakelijk, vinden wij. Hè? Want we hebben een aantal jonge spelers uh, die, die de ervaring op dat niveau uh, nog moeten gaan uh, krijgen. Uh, die dat ook heel graag willen. Uh, Feyenoord wil dat heel graag. Maar ik zeg al, voor de ervaring van de spelers, uh, waarvan er al een aantal dan internationals zijn geworden. Maar dan zou dat fantastisch zijn om in ieder geval nog zes keer uh, op het uh, Europese niveau uh, te acteren. Dat is belangrijk.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 jullie rust? Is het rustig? Het woord crisis mag niet genoemd worden. Hoe, hoe zijn jullie er nou intern onder? Nou, het woord crisis wordt bij ons niet genoemd, uh, of anderen dat noemen, dat moeten ze zelf weten. Maar wij zijn niet alleen naar buiten uit rustig, wij zijn intern ook rustig. Kijk, wij zijn zeer stabiel geweest de afgelopen twee jaar. En dat hebben we met elkaar bewerkstelligd dat we naar een niveau zijn gegroeid. Misschien wel boven ons, uh, ons eigenlijke niveau, maar dat hebben we zelf bewerkstelligd. Nou, en dan word je gezien als een topclub. En dan word je beoordeeld en af en toe ook veroordeeld als een topclub. Nou, daar moeten we alleen maar blij mee zijn dat we eigenlijk weer uh, die kritieken krijgen. Want een aantal jaar geleden werd, uh, werd veilig zielig gevonden. Nou, gelukkig al lang niet meer en worden we gewoon bekritiseerd zoals elke topclub in Nederland. Zie je fijn dat nog kampioen worden. Nou, wij hebben nooit over het kampioenschap gesproken intern. Maar wij gaan straks, na 2 september, gaan we weer een hele ambitieuze doelstelling wegleggen. Zoals we dat de, de laatste twee jaar gedaan hebben. Uh, twee jaar geleden kwamen we uit een, een moeilijke situatie. hebben We toch gezegd, we gaan proberen om rechtstreekse plaatsing Europees voetbal uh, te bewerkstelligen. Verklaarde iedereen ons eigenlijk min of meer voor gek. Uh, maar we hebben het wel gedaan. En het jaar erop hebben we die doelstelling weer weggelegd. En we gaan dat 3 september bekijken. Welke groep hebben wij? Hoe staan de andere clubs ervoor in Nederland? En dan wat bij een... Een topclub als Fijn, dat hoort. Een hele ambitieuze, maar wel ook een realistische doelstelling. Aldus Martin van Geel. Voor de laatste keer vanavond gaan we naar het matchcenter. Frank hebt heeft tien potentiële tegenstanders van Ajax in actie gezien. En ook van PSV trouwens. Laten we het positief houden. Uh, wat zijn de uitslagen van vanavond? De uitslagen, we zullen eens even uh, uh, langslopen. Venerbadje Arsenal 0-3. Dat is een hele duidelijke uitslag met een bijzonder zwak Venerbahce vanavond. Schalke. Baok, dat wordt nog spannend in de return. Daar is het 1-1 geworden. Dinamo Zagreb tegen Austria-Wien. Wat mij betreft in ieder geval een verrassende uh, eindstand: 0-2 voor de Oostenrijker. Steua Boekarest tegen Legia-Warschau: 1-1. En Ludo Gorets uit Bulgarije tegen Basel: 2-4. Dat zijn de uitslagen van vandaag. Nou heb jij van al die ploegen. Iets gezien, hè, niet alle wedstrijden helemaal... want dat is dan toch te veel, met twee ogen maar. Uh -huh. Ben je ergens positief verrast? Heb je dingen gezien waarvan je denkt... nou, die wil ik wel terugzien in de Champions League? Eerlijk gezegd... Nee, met deze okay. ploegen die vallen me allemaal <laughs> bijzonder tegen. Ja, Schalke tegen Paok dat het 1-1 wordt, dat is eigenlijk een, een wonder. Want uh, ja, Schalke, de eerste helft, dat ze maar één goal maken. Huntelaar deed niet mee. En die hebben ze met name voor eens toen ze een aantal kansen kregen gemist. Die horen in de Champions League thuis normaal gesproken. Maar ja, dat moeten ze dan in Griekenland gaan waarmaken. Al die anderen zou ik zeggen, nou ja, Basel heeft een leuk ploegje. Dat hebben ze wel eens bewezen. En die kunnen leuk voetballen. En daar zullen we ons best mee van maken. Maar al die anderen... Mwah. Dankjewel voor je eerlijke antwoord. Volgende week beter dan maar. Laten we dat hopen. AZ neemt het morgen in de voorronde van de Europa League op... tegen het Griekse Atromitos. Een club die niet bij veel voetbalvolgers een belletje doet rinkelen. Maar AZ-coach Gert-Jan Verbeek is uiteraard goed op de hoogte van Atromitos. Nou, het is een, uh, een voetballende ploeg die uh, vanuit een herkenbare organisatie speelt. 1-4-2-3-1. Uh, uh, technisch vaardig. Um... Dus het is een, een ploeg wat gaat met uh, goed verzorgd voetbal en met pleziespel... Uh, ...probeert te scoren te komen. Uh, dus, uh, ja, het, het, het, is, het is de warme. Het, uh, het is moeilijk uh, onder die omstandigheden in een hoog tempo te voetballen. Dat doen ze dan ook niet. En, uh, en daarom is het, uh, ook gezien de leeftijden van de spelers... ...een, een ploeg met, met een hoop routine. Uh, een goede technische vaardigheid. Uh, zit, uh, met name achterin met iets minder snelheid. Uh, dus er liggen wel kansen, en mogelijkheden. Maar wel zeker een, een ploeg waar we, waar we hier wel een goede voorbeelden moeten zijn. Voorgangers van jou hebben we daar gespeeld met Pauk en Olympiakos. En toen werd het altijd nog wel een klein beetje hectisch. Hoe is dat bij deze club? Want het schijnt een kleine club te zijn. Het is inderdaad een, een, een, een club met een hele grote aanhang, een grote reputatie. Maar het neemt niet weg dat ze het afgelopen jaar toch wel van zich hebben doen spreken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de malaise die, die in Griekenland heerst. Hè, waarin dat soort ploegen ook uh, dichterbij hebben kunnen komen. He, maar afgelopen weekend waren er ook nog geen 5000 toeschouwers. He. Dus uh, dat zal wel meevallen. En een heel klein veld? Ja, het zijn uh, uh, geen maximale afmetingen. De, de tribunes staan er dicht op, dus dat lijkt het ook al wat kleiner. Ja. Dus uh, in die zin is het inderdaad uh, voor een verdedigende ploeg is het, uh, is het, uh, is het makkelijker. Dus dat zou voor ons ook in het voordeel kunnen zijn. He. Want wij hoeven natuurlijk niet de muziek te maken. Wij spelen uit. En uh, onze zending uh, aangelegen is dat we zo goed, goed mogelijk uitgangspositie creëren. En het mooiste is altijd om een uitdoelpunt te maken. He. Dus... Uh, ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar dat is 1-1. Een, een, een, of, of, of, nou, het winnen is natuurlijk het allerbeste. Maar ik zei al, dat, dat, dat, dat wordt lastig. Um, hoewel we onszelf ook niet moeten onderschatten en, dat, en de tegenstander veel op een voetstuk moeten plaatsen. He, maar ja, is dat de eigenlijk positie belangrijk voor de return ja, hier thuis? Gertjan Verbeek gaf antwoorden aan Rob Fleur. Bij AZ maakt Maarten Martens sinds kort weer deel uit van de wedstrijdselectie. Een waslijst aan blessures maakte het Belg Martens het afgelopen seizoenen onmogelijk om belangrijk te kunnen zijn voor AZ. Zeker de laatste jaren heb ik ja, te veel blessures gehad uh, om, om, ja, om je echt door, nog verder door te ontwikkelen en echt in een goed ritme te komen. En, uh, ja, dat is heel vervelend voor mezelf, maar uh, dat, ja, dat probeer ik nu achter mij te laten. Ben je wel eens wanhopig? Ja, dat ben je zeker. Uh, je, je probeert altijd eigenlijk uh, het allemaal positief te benaderen. Omdat, omdat dat ja, uh, ja, positief effect moet hebben op, uh, op al je klachten ook. Uh, ja, da daarom probeer je positief te zijn, maar ja, dat lukt niet altijd. Dat is, dat is veel makkelijker uh, gezegd dan gedaan. Dus dat komt uh, heus wel voor dat je, uh, ja, dat je de one op nabij bent. en uh, Daar moet je je ook weer proberen overzetten en... Uh, ja, dat heb ik uh, ja, meermaals uh, gedaan. Is jouw carrière eigenlijk voortijdig uh, geknakt door alle ellende? Nou ja, dat, dat hoop ik niet. Ik hoop er wel nog uh, een mooie verlengstuk aan te breien. En uh, daarvoor uh, ja, ben ik nog steeds heel professioneel bezig. En uh, probeer ik uh, nu in eerste instantie helemaal hier terug te komen. En als dat lukt, dan, dan zien we wel weer verder. Maar, uh, Ah, het is wel zo dat, uh, dat mocht ik uh, al die blessures niet gehad hebben... dat ik uh, wel van mening ben dat, uh, dat, er, ja, dat het toch nog wel iets anders had uitgezien. Hoe vaak is door alle ellende jou een transfer door de neus geboord? Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat is moeilijk, moeilijk te zeggen. Je, uh, je kan alleen afgaan op de feiten en dan is er ooit een keer... Uh, ja, echt een, een goed bot hier bij de club binnen geweest. En dat was van een Russische club, maar dat was al eigenlijk voordat ik de meeste blessures heb gekregen. En daarna, ja, dat, dat, dat, dat kan je niet zeggen, omdat er volgens mij nooit een bot is binnengekomen. En of dat dan aan de blessures heeft gelegen of niet, dat is heel moeilijk te zeggen. Is er wel angst? Nou, angst, dat, dat valt op zich heel goed mee. En ik... Ik vind van mezelf dat ik nu heel goed uh, ermee omga, met, met ja, wat ik nog voel en, uh, en dat dat niet altijd uh, top is gedurende de week, uh, maar dat is ook niet, uh, ja, niet, niet heel, uh, ja, heel vreemd nou, als je ziet wat, ja, dat ik toch twee, twee operaties aan éénzelfde kant heb gehad, uh, mijn enkel en mijn knie aan, de rech, aan mijn rechterbeen. Dus uh, wat ik zei, dat ik probeer daar zo goed mogelijk mee op, om te gaan. En, uh, ja, zolang dat ik dat doe, dan uh, denk ik dat ik, uh, ja, dat ik in staat ben om helemaal terug te komen. Hoe fit ben je nou eigenlijk? Nou ja, ik, uh, ik heb uh, gedurende de week heb ik nog wel af en toe wat klachten. En die zijn van wisselende aard. Uh, dat, uh, dat, kan, dat heeft soms wat te maken met mijn voet, soms wat met mijn knie. Uh, dus uh, dat is altijd maar uh, bekijken van, van week tot week en eigenlijk van dag tot dag. Uh, als dat uh, allemaal goed meevalt, dan kan, kan je gedurende de week ook uh, echt de hele tijd voluit gaan trainen. En als je iedere dag voluit traint, maak je stap op conditioneel vlak. Kan dat niet, dan blijf je soms wat op conditioneel vlak ook hangen. En, en op conditioneel vlak ben ik nog niet klaar om 90 minuten te spelen. In principe zou je dus iedere week een stap moeten kunnen zetten. Maar dat hangt dus weer af van de klachten die je hebt gedurende de week. En dat was de afgelopen week... Uh, ja, was dat een mindere week, dus uh, op dat vlak had ik toen geen stappen gezet. En uh, ja, dat is nu uh, hopelijk wel uh, dat het beter gaat nu de volgende weken. Wat doet het met je als iedereen zegt van, wat is het toch zonde dat we de beste speler van aanzetten. Misschien wel een van de betere van Nederland, zo weinig zien. Nou ja, aan de ene kant, uh, ja, iedere positieve uh, kritiek die je krijgt, uh, doet, je, uh, doet je wel goed. Dat, dat is duidelijk. En nu ook die invalbeurten die ik nu achter de rug heb. Die, ja, dat geeft toch heel veel voldoening. En, uh, ja, daar ben je heel blij mee. Maar uh, als je echt het, het, het, het hoofddoel uh, ertegen afweegt. En het hoofddoel is om gewoon... Uh, ja, helemaal uh, fysiek terug te komen en dat je dus weer uh, 90 minuten kan spelen. En dan ook nog eens het liefst uh, op donderdag erbij ook. Want uh, we willen de poelenfase halen. Dus, uh, Europa League uh, tegen Atromitos. Ja, klopt. Dus, uh, dus als, als dat het hoofddoel is, dan uh, ben, ik daar, uh, ben ik daar nu nog een stap aan, in aan het maken. En, uh, dus uh, dat, dat is nog niet helemaal gelukt. Uh, maar om terug te komen op je vraag, ja, dat doet wel aan de ene kant doet het wel goed... En, uh, de andere kant denk ik ook wel eens van ja, euh, als ik altijd fit was geweest, euh, ja, had het misschien anders uitgezien. Maar dat, ja, dat, dat heeft eigenlijk niet veel zin om daar lang bij stil te staan. Maarten Martens op de weg terug van een lange tijd voor blessure leed. En als invaller een paar keer beslissend geweest dit seizoen bij AZ. De EK Hockey in België, daar maakt het gastland veel indruk op de hockeyliefhebbers. Met name het mannenteam van de Belgen geldt tegenwoordig als kanshebber op de hoofdprijs bij grote toernooien. De bondscoach van dat team is een Nederlander, Mark Lammers. Maar het succes is toch ook voor een groot deel te danken aan de technisch directeur, Bert Wentink. Ik denk dat het zo is dat we een, een, een heel lang proces hebben, hebben neergezet. En het duurt een jaar of tien om topsport te maken. We hebben bewezen dat het in België dat het met de mannen kan. We zijn Met de vrouwen zijn we eigenlijk op dezelfde weg. We liggen een jaar of drie, vier achter. Maar, maar ook gekwalificeerd hier voor de halve finale? Ook, ook gekwalificeerd voor de eerste keer bij de eerste vier in Europa. Dus we zitten op de goede weg. Dat is een ding wat zeker is. En als ik dan hier naar de tribunes kijk... Het is nog niet helemaal uitverkocht, maar dat gaat natuurlijk gebeuren... ...de komende dagen bij de halve finale als België speelt... ...zowel bij de vrouwen als de mannen... ...dan, dan lijkt het hockeyvirus België wel in zijn greep te krijgen... ...want het is een uitzinnige massa. Ja, ik eh, herinner me uiteraard nog de momenten van het begin... ...met eh, pakweg bij een interland 100, 150 of 200 mensen. In de vijver, hè? Uh, precies, een, een, een persconferentie met twee journalisten... ...dat zijn er nu, uh, ja, ik weet niet, 100, ik geloof, uh, de accreditaties uh, zitten rond de 150... Uh, ik heb moeten vechten om uh, de hockeyuitslagen van de eredivisie mannen op teletext te krijgen. Nu worden wedstrijden live uitgezonden, zowel van de mannen als de vrouwen. Dus uh, ja, hockey is hot uh, in België geworden de afgelopen jaren. En dat uh, ja, heeft maar één reden en dat is het succes van de nationale ploegen. En hoe belangrijk... Uh is Mark Lammers in dat plan van jou? Nou, de, gek, we zijn begonnen en bij iedere we hebben in feite drie fases doorgemaakt. De fase tot Beijing hebben we gedoopt in closing the gap, het aansluiten bij de top. Beijing Londen was keep the flame burning, want het is in België, als we er een keer zijn dan gaan we wat achterover hangen en dan komt het volgende succes vanzelf. En de derde fase is de push to the podium. Dus we waren in Londen waren we vijfde. En we hebben bondscoaches gehad. Adam Comers, Nu Dat is in het begin geweest. Uh, nu bondscoach van de Australische Dames. Dus dat is geen kleine jongen. Colin Badge. Colin Badge, Opvolger van, van Adam. Nu bondscoach van Nieuw-Zeeland. Geen kleine jongen. Maar het verschil uh, om naar het podium te komen, dat is iets wat, uh, wat Mark Lammers kan. En wat hij ook zeker gaat doen. Moeten we gaan oppassen voor die Belgische ploegen? Of is dit het? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dat de, de, de ploeg... Uh, geleerd heeft om, uh, om te winnen. Er zitten jongens bij, die hebben vorig jaar in Nederland het EK gespeeld. Uh, onder 21 in Nederland, gewonnen van Nederland. Uh, ik weet niet wie de, wie de finalist wordt. Wij gaan winnen van Engeland, dat weet ik zeker. Uh, dus dat we finale gaan spelen, dat weet ik ook zeker. En wie het dan verder uh, wordt. Uiteindelijk is het, is het ook zo dat ons doel in Rio ligt. En uh, wat, uh, we, we hebben hier een fantastisch hockeyfeest. Dat is voor uh, het uh, hockey in België van belang. Ja, wat uiteindelijk het resultaat wordt. Uiteraard uh, hoop op een gouden medaille, uh, maar ons doel ligt iets verder weg. Technisch directeur van de Belgische Hockeybond, de Nederlander Bert Wentink was dat. En Nederland zelf sloot vandaag de poolfase van het EK af bij de mannen... met een 12-0 overwinning op Polen. Dat is een bijzonder resultaat, maar de bondscoach Paul van As... was vooral bezig met de halve finale van aanstaande vrijdag. Het ging nu niet om, uh, om Polen, het ging, uh, of om deze wedstrijd. Uh, het gaat om uh, overmo overmorgen spelen we de halffinale tegen Duitsland. Uh, Duitsland is natuurlijk een andere kaliber tegenstander, een goede tegenstander. Uh, en daar moet je niet te ver weg zakken in je bewegingsritme. Datgene wat gebeurde in de eerste helft, dat wilden we juist zien te voorkomen. Dan win je die wedstrijd wel, maar da da daar ging het niet om. Het gaat er ook om ons, onszelf naar een hoger niveau te spelen. En dat was de doelstelling en dat hebben we gedaan in de tweede helft. En daar ben ik uh, trots op die jongens. Het is dus wel een historisch grote uitslag. Ik denk dat het ontzettend lekker is voor jullie. want je zegt, om in het ritme te komen te blijven. Misschien is het voor het aanzien van het toernooi niet zo goed. Um, ja, dat, kijk, Polen is nummer 20 van de wereld. Hè? En uh, nou, dan pak een andere sport, Filip. Uh, en uh, pak nummer, wij zijn drie van de wereld. Op weg naar misschien naar één, uh, als het allemaal loopt volgens het plan. Uh, uh, ja, pak dat en pak dan in een andere sportje nummer 20. En dan, dat is het verschil. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. En ik denk dat het geldt voor elke sport. Dat had niet een beetje medelijden onderweg nog voor die Poolse spelers in de tweede helft? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, daar zit ik helemaal niet mee. De, uh, en zij, voor hen is het ook fantastisch om dit mee te maken. Om te voelen uh, uh, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. En, uh, nee, ze vinden het juist hartstikke mooi. Voor het toernooi hebben we een oefenwedstrijdje gespeeld tegen de Tsjechen. En die coach vond het, vond het ongelooflijk dat we tegen hun wilden spelen. Die bedankte me echt zes keer. En die gingen er ook met 8-0 af. Maar ja, dat is wel mooi. Je zal aan de andere kant ook weer blij zijn dat het toernooi nu in de beslissende fase komt. Nu gaat het ergens om. Wat zegt deze wedstrijd, deze 12-0 tegen de Polen jou... Met het oog op de halve finale tegen Duitsland? Uh, niks, want daar wordt het niet uh, zo'n uitslag. Dat wordt een spannende wedstrijd. Uh, dat kan, uh, ik denk, altijd nog beide kanten op. Zij hebben wat spelers ingeleverd na de Spelen. Wij hebben wat spelers ingeleverd na de, na de Spelen. Dus dat kan al twee kanten op. Alleen, uh, we hadden tot nu toe nog geen grote uitslag neergezet. En dat hebben we vandaag echt overtuigend gedaan. Dus dat geeft wel vertrouwen. Heel veel jongens hebben gescoord. Bijna iedereen heeft, geloof ik, uh, gescoord van de middenvelders en de Weet je, En dat, dat geeft wel vertrouwen. Dus dat, uh, dat is wel lekker. De van de Nederlandse hockeymannen onmiskenbaar Paul van As... in gesprek met Philip Koken. Tennisser Jesse Oetakalung is er niet in geslaagd het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. Oetakalung verloor al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de Fransman Florent Serra. De eerste set verloor hij met 6-1, de tweede won hij nog met 6-3. Maar in de derde set was Serra met 6-0 te sterk. Vitesse verhuurt de Noorse aanvaller Marcus Pedersen aan Barnsley. Als de medische keuring geen problemen oplevert, speelt Pedersen de rest van dit seizoen bij die Engelse club. Vitesse heeft wel de mogelijkheid om Pedersen in de winterstop terug te halen of te verkopen. Onlangs verlengde Pedersen nog zijn contract bij Vitesse tot 2015. Tot zover voor vanavond. Morgen is er een zeer lange langs de lijn. Die begint al om half zeven en gaat door tot elf uur... met het Europa League voetbal van Feyenoord en AZ. Met de halve finale van de Nederlandse hockeydames op het EK. Met de EK paardensport en ook nog met atletiek in de Diamond League. Dat is morgen. Straks Herman van der Zand in met het oog op morgen.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 Dit is Radio 1.